Dit is de Jong met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander zal bij de slavernijherdenking in Amsterdam op 1 juli een toespraak houden. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Mogelijk zal hij op Ketty zijn excuses aanbieden voor het slavernijverleden van Nederland. Maar dat is nog niet zeker. Op 1 juli is het precies 150 jaar geleden dat er een eind kwam aan de slavernij in Nederland. Premier Rutte bood vorig jaar al excuses aan namens de staat. Willem-Alexander gaf eerder opdracht voor een onderzoek naar het verleden van de koninklijke familie rond slavernij. Nee, dat is pas over een paar jaar klaar. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een ontvoering in Spanbroek in Noord-Holland. Daar werd gistermiddag een man onder dwang meegenomen in een auto. De politie verspreidde het beeld van een bewakingscamera in de buurt. met de mededeling dat er ernstige zorgen zijn over de gezondheid van de man. Ondanks de twee aanhoudingen is het nog niet duidelijk wie de ontvoerde man is en waar hij is. Het Russische leger heeft in het oosten van Oekraïne een stoedam opgeblazen. Dat meldt een Amerikaanse oorlogsdenktank. Door de aanval zouden overstromingen dreigen bij een Oekraïnse bevoorradingsroute. De Russen proberen belangrijke punten aan te vallen om een Oekraïns offensief te frustreren. Hoe het ervoor staat met dat offensief is niet bekend.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 Het weer zonnig met een zwak tot matige noordoostenwind. Het is 20 tot 23 graden, maar op de wadden iets minder warm. Vannacht wat bewolking en minima tussen 6 en 9 graden. Morgen weer volop zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Maandag is het wat koeler, maar de dagen daarna is het weer zonnig en warm. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dat is een lekkere zonnig begin van uur drie weer, hè? Je hoorde een uh, Frans uh, plaatje van Gal. en uh, Ella Ella, inderdaad. Uh, het derde uur van Zandvoort voor jou. Uh, daarin hebben we nog heel veel onderwerpen, toch Fred? Ja. Jeetje, we hebben ja, het weer uh, druk, we, ja, ja. want uh, ja, Benno is op locatie. Ja, Benno is op de locatie. Bij Buurtfeest, uh, hè? He? hebben we hier al en uh, Stretto is onderweg. Die, uh, Stretto, uh, Ja. De bands retter dan, zo moet ik het Ja, Een uit. klein ritje vanuit Alkmaar, dus uh, valt mee. Ja, maar ja, goed, we moeten wel wat enige nodige uh, <laughs> neer gaan zitten. <laughs> Zeker, nou, dat ga jij zo meteen doen, We hebben ja. wel even zoet. En uh, ja, vanmiddag ook een heel uh, mooi stuk uh, proezie met uh, Marco Termes. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Hé, hey, goed je weer te zien. Ja, eerst gelijk. Ja, eerst even <laughs> vragen van, uh, ja, je hebt nog steeds... Uh, je, sorry dat ik erom moet lachen, maar dagelijks druk bezig met je boek, maar... Uh,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 It's say some eat it again. I'll tell the speed. Man, it's time to move you. What's up with En ik vroeg, om je vader je halen? Nou, nou, Ik wil helemaal. Ik geef mijn kans bij de volgende dans. En we kisten daarna op een bankje.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 I'll watching you Ja, dat zou een leuke plaat kunnen zijn. Nou, de plaat is wel goed, maar uh, ja, een, een stalker, daar gaat het eigenlijk over. Hè? Deze plaat van de uh, police in every breath you take, we gaan naar het uh, Duitsjesveld. Uh, Jan, hoe is het uh, met je humeur? Uh, gaat het goed? Ja, ik ga nu op het bekon. Ik heb een lekker een biertje, want ik denk, dan nou, gaan we naar boven. Ja, nee, ja je, uh, hebt, je hebt gelijk wat. Ja, het is gewoon 06 nu. Dus, uh... 06, jeetje.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 Dus uh, ja, vanavond, vanavond weten we tegen, tegen wie SV Sanford uh, moet spelen. Ja, misschien hoor ik het straks wel, dan geef ik je wel een appje. Ik... Helemaal goed. N dan nemen we dat nog even mee. Dankjewel, Jan, uh, in okay. ieder geval. En dan gaan we elkaar uh, nou ja, volgende week of over twee weken uh, spreken. Ik laat het je weten. Is goed, dankjewel Jan. Bon. Hoi. Ja, 07 of 7-0. Nee, 07, moet ik dat zeggen. Jawel, ongelooflijk. Zou dat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 Met Polonaises dus lekker dansen op straat. Waar kan je dat nog? Alleen maar in Nieuw-Noord, denk ik dan. Gewoon dansen op straat, dat is toch geweldig. En uh, mensen zitten aan een klein biertje, hebben lekker verbrande netjes door de zon. Dus uh, wat wil je eigenlijk allemaal nog meer? Verder is de, ja, de zijn de kofferbakmarkt aan het opruimen en de andere informatiemarkt wordt ook opgeruimd. Dus het accent ligt eigenlijk alleen maar hier op de muziek. En uh, straks naar Lady Mix komt Maral en dan... ...komen het publiek er een half uur van maken. Dan nog DJ meneer. die had ook de aftrap op drie uur. En dan uiteindelijk de hoofdact Brace om half zes. Nou ja, er zullen wel wat mensen op afkomen, neem ik aan, hè? op, uh, op uh, Brace. Ja, dat denk ik wel. Het is uh, wat dat betreft een, uh, uh, al een gevuld uh, pleintje. En uh, mensen zijn allemaal heupwiegend uh, en zwingend. Uh, vermaken ze zich met de muziek en met elkaar. Dus wat dat betreft uh, gaat dat uh, geweldig. Alles los hier. Mooi. Ga jij uh, proberen nog uh, Lady Mix uh, voor de microfoon te krijgen voor vijf overmorgen? Uh, ja, dat gaan we proberen. Het is uh, zo klaar en dan uh, hoop ik, uh, kom ik gauw weer terug. Helemaal leuk. Nou, we lopen een beetje uit. Ik ga zo meteen uh, Rendel bellen voor de Pit Report. En uh, ja, dan komen we straks bij je terug. Uh, dankjewel Benno voor uh, dit moment. Hier is Hou je Bek en mijn Eestes.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 Nou, de titel is H.J.B., uh, de nieuwe single van uh, Emma Heesters... en houd toch eens je back. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, Rendel, je kan het niet leuker maken, hoor, op deze uh, zonnige zaterdagmiddag. Goedemiddag, trouwens.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 Daar, zo, dat, maar, de, dat maar vast van vasthouden. Die, uh, die gingen in de eerste bochten uh, ja, redelijk hard af. En uh, als ik de auto's zie, hebben die moteurs die gaan vanavond geen feestje in Monaco, Nakomen. Die hebben we voor het werk te doen, denk ik. Nee, gaat dat wel lukken, denk je? Of, uh... Ja, jawel, jawel die, die jongens zijn zo gedreven en ze hebben natuurlijk alle onderdelen bij zich. Dus dat is geen probleem. Dus die auto die wordt dan weer helemaal nieuw. Dat, uh, dat denk ik wel. Maar ja, ik weet niet of er een versnellingsbakje moet gewisseld worden of iets anders. Maar ja, die pres is gewoon klaar. Die gaat hem, uh, dit keer de kamperie van Monaco niet winnen. Of we moeten een hele rare race gaan krijgen. Zeker. Nou ja, gelukkig. Uh, gelukkig zullen maar zeggen. En dan uh, wordt het Max tijd. Toch? Ja, Max staat op Tomeke in Q1. Uh, die is net afgelopen. Staat hij op de eerste. Maar wel heel ver verrassend. Tsunoda op plek 2. En uh, de Vries is natuurlijk ook uh, prachtig. Want daar zit de Vries jongens op plek 15. Hij zit er net in, hè? Ja, ja. Zit... ja nee. Ja, nee is in, ja. Ja, net in. Is, is het nou afgelopen? Ja. Is het afgelopen? Ja, is het afgelopen. hij mag naar Q2. Ja? Oh, ja, ja, jeetje, mineutje. Oh, dat is ja. de prestatie. Geweldig. Ja, nou ja, maar ik weet niet of het een bestaat is als je teamgenoot op plek 2 staat. Ja. <lacht> nee, dat, laten we, laten doen. Dat, dat moet je er <lacht> dan weer niet bij zeggen, Rennel. Nee, ja, sorry, sorry, sorry, sorry, maar uh, nee, hij, hij wel door naar Q2, dus ik denk dat dat team wel eventjes... Uh, die staat nu overal te juichen in de pitbox, ja, voor, uh, voor, uh, voor hun. Dat Zeker, best nee, wel goed uh, voor hem, dat hij uh, toch een uh, keer uh, door is.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 wel een beetje verwacht. Ja, nou, nou, nou, nou je zit dus zitten ze in het <laughs> ook, ook, ook, Ook bij Mercedes. Ja, nee, nou ja, zo niet werd maar. het ook geschreven, hoor, uiteindelijk. Ja. Van, uh, ja. ja, het valt toch wel heel erg tegen, hadden ze gezegd. Uh. Ja, nee, maar, kijk, het, het belangrijkste is dat die twee keer Russen, wel Russen, hoor, ze helemaal toch weer een auto krijgen, waar ze zich veilig in voelen of lekker in voelen. Die De balans van de auto goed is, nou, ik denk niet dat je tussen de putdeksels van Monaco de, de balans van de auto altijd helemaal 100% krijgt, dus, uh, dit zijn niet de circuits waar je die, die dingen helemaal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 contarte contigo en la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 Contrati Contigo gli loca loca loca cuando me provoca.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 Ik uh, probeer hem te bereiken. Je probeert maar, hem? Uh, hij neemt, ah uh, ja, er komt wat. Er komt, wat. er komt wel wat? Nou ja, helemaal goed. Dan gaan we praten met uh, Benno. Want als het goed is, heeft hij uh, DJ uh, Lady Mix uh, bij zich. En DJ Lady Mix heeft vanmorgen en vanmiddag een workshop gegeven. En uh, ja, ze heeft ook gedraaid, zojuist. En dan is er morgen nog wat. Nou, we gaan het allemaal aan Benno vragen, althans. Die gaat het aan Lady Mix vragen. Toch? Ja, dat klopt. Ja, ik sta hier met Lady Mix naast mij. En. Uh... En ze komt binnenkort bij ons ook bij Rob en mij in de studio. Dat heb ik al even tussen neus en lipjes op geregeld. Uh, maar we hebben het eerst even over vandaag. Uh...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 Dus ik ga straks uh, nog even het feestje goed afmaken. Oh. <laughs> nou, dat uh, en de mensen die zijn al uh, opdalsend, gaan ze door de straten. Dus dat, dat, uh, je, dat dus, ja, doe je er dan een schepje bovenop, uh, qua aantal beats of zo. Ja, ik ga straks wel, uh, nog wel goed afsluiten. Dus ja. we gaan wel even een flink feest maken het laatste half uur. Ja, ja. Dus even knallen, zeg ik altijd maar. <laughs> ja. Dan naar uh, een volgend evenement, want ja, daar staat Zandvoort uh, natuurlijk vol van. Zandvoort uh, Alive... Um,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 zo'n lange tijd. Dus elk kind kan dat even gewoon echt laten zien en genieten van het draaien en laten zien wat ze hebben geleerd het afgelopen jaar. Zo. En welke leeftijd zijn deze kinderen? Tussen de 8 en 13 jaar ongeveer. Ja. Zien we ze dan nog eigenlijk wel op het podium? Ja. <lacht> Anders moet er een kratje onder. Maar dat wordt wel geregeld, denk ik. Ja, <lacht> oké. Hey Benno, wat ik uh, mij afvraag, Benno.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 Nou, het is weer de laatste van de maand. En wij doen altijd een stuk proëzie van je, Marco. Ja. En wat heb je vandaag uitgekozen? Uh, ik heb de zee, mijn ziel. De zee, mijn ziel. Hier komt die, Marco, met een stuk proëzie. De zee, mijn ziel. Naast auto's zijn vrouwen een slechte investering. Een stelling met enige houvast.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 Dankjewel Marco. Een uh, mooi, uh, mooi stuk uh, wat je net uh, bracht. En een duidelijke boodschap ook, hè? Zullen we ja, we, ja, we, ja, we ja, zullen het ja, maar ja, zeggen. Ja, Over? Iedereen, <laughs> iedereen is er stil van. <laughs> iedereen is er stil van. Ja, echt uh, nou, een prachtig stuk weer. Kunnen we hem op de app zetten? Ja, ja. dus hij komt weer uh, op de app en dan uh, kan iedereen nabeluisteren. Na na na na Klinkt ook. Is het ja. wel goed nabeluisteren? Nee, naloisteren. Naluisteren, na dat bedoel ik. Naluisteren of uh, nalezen. Juist. Precies, dat is hem. Dat is We hebben hier een nieuw woord voor het woordenboek, toch? Oh, dat is nog niet dik genoeg waar. <laughs> ja, ja. Nou ja, goed. Eh, dankjewel Marco in ieder geval. En wij zitten nou alweer aan het einde van dit uur. Maar we gaan nog twee uur door hè? Ja we gaan nog twee uur Wat door. Wat gaat er allemaal gebeuren de zo meteen? Fred. Eh, die hebben we hier live in de studio. Ja die zijn druk aan het opbouwen. zie ik. Dus eh, ja als ze de buren een hoop herrie horen dan eh, komt dat hier vandaan hè? Heb je het wel gemeld dat we een <laughs> beetje herrie gaan maken? Nee dat, niet. dat, je, dat, dat nog niet. Maar daar komen ze graag genoeg achter. Ja dat zou ik dan heel snel gaan doen. Daar. <laughs> dus nee wij gaan ervan genieten de, het volgende.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 Je kunt maar niet zien, als ze zachtjes tegen je vraagt. Ik weet nu ook, dat zo'n engel bewaarder of werd. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gerecht. Tien kilometer, dan ben je weer thuis, je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 Ik weet nu, dat er een engel bestaat. Je kunt maar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engel op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered.